4 uur. Dit is Walter Jong met het NOS journaal. De bestuurder van de speedboot die vorige week betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Zwarte Landen had te veel gedronken. De 33-jarige bestuurder uit Kerken zit niet meer vast, maar blijft wel verdachte. Bij het ongeluk voerde de speedboot over een rubberbootje. Een meisje van 15 uit Limburg kwam daarbij om het leven. Een arts van de Russische oppositieleider Navalny noemt het onverantwoord dat hij weer terug moet naar de gevangenis. Navalny werd gisteren vanuit de cel naar een ziekenhuis gebracht omdat hij ernstige uitslag had gekregen. Volgens het ziekenhuis had hij een ernstige allergische reactie, maar is hij voldoende hersteld. Zijn arts zegt dat hij in de cel opnieuw ziek kan worden. Navalny zit 30 dagen vast vanwege het oproepen tot demonstreren. Bij een vrachtwagenongeluk op de A67 bij Asten is een chauffeur om het leven gekomen. In een langzaam rijdende file reed hij in op twee andere vrachtwagens. De bestuurder raakte bekneld en overleed later aan zijn verwondingen. In een van de trucks ontstond een lek. Dat levert geen gevaar op, maar vanwege de opruimwerkzaamheden is de A67 bij Asten... waarschijnlijk tot 9 uur vanavond afgesloten richting Eindhoven. Het aantal tijgers dat in het wild in India leeft... is in vier jaar tijd met bijna een derde gegroeid... naar bijna 3.000. En dat is volgens premier Modi te danken aan de maatregelen... die India heeft genomen om de tijger voor uitsterven te behoeden. In dat land leven nu 70 van alle tijgers op de wereld. Volgens het Wereld Natuurfonds gaat het ook goed met de tijger... in Nepal en Rusland. In Indonesië en Maleisië zijn er steeds minder... door onder meer stroperij en verlies van leefgebied. Het weer droog met afwisselend zon en wolken. Het is 23 tot 26 graden. Vanavond en vannacht helder, plaatselijk mist en minimaal rond een graad of 13. Morgen eerst zonnig en 25 tot 29 graden. Later komen stapelwolken en is een kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Like an a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 Hé hey. get your young on a hot summer night. A summertime.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 Dat was zo op het Formule 1-circuit van Hockenheim. We hebben het over de Grand Prix van Duitsland. En we hebben zojuist een geweldige kwalificatie beleefd. In ieder geval voor onze eigen Max. Ja, en uh, het nieuws is dat Lewis Hamilton... ja, verbaast me natuurlijk weer niks... die startte de Duitse Grand Prix vanaf de pole position. En de wereldkampioen bleef Max Verstappen en Valtteri Bottas voor. En het team van Ferrari beleefde een uiterst pijnlijke middag... met technische problemen voor beide coureurs...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 Nee, want dat is nu Sebastien Vettel, die is de laatste. Oké, okay, nou morgen dus om drie uur tien uh, over drie om precies te zijn. Starts de race!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 En uh, dat proberen we hier ook neer te zetten, maar dan wel in een moderne variant. Ja. Dus ook, uh, ook wat modernere bands. Uh, we hebben op zondag Spaanse muziek. Uh, de treden zingen uh, Songwriters op. En op uh, zaterdagavond vanavond uh, de woensdag band.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 uh, wat, wat ik al zei, we proberen een moderne variant in te zetten. Het is eigenlijk ontstaan 50 jaar geleden, we organiseren al hippiemarkten. Uh, we krijgen ook veel aanvragen van mensen die willen spelen bij ons. Ja, ja wat, niet, wat niet altijd mogelijk is op de markt uh, vanwege budget. Uh, er kwam In oktober kregen wij een mail vanuit uh, gemeente Zandvoort dat de casino voor ons vrij kwam. Vanuit ja. Zandvoort, uh, voor innovatieve ideeën. Uh, daar hebben wij ons op ingeschreven met, uh, met het plan dus voor dit uh, driedaags festival, dat bestaat uit een, een voetboulevard, een hippiemarkt uh, en drie dagen live muziek. Ja. En allerlei andere beleving nog, uh, roepen, uh, handlezen, fotoboot is er, allerlei leuke activiteiten waar bezoekers aan deel kunnen nemen. Uh, en toen kregen wij dus uh, te horen dat dat uh, goedgekeurd was. Dus met een klein uh, sponsorbedrag uh, konden wij uh, van start.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 Veel handgemaakte spullen, ver, twee producten, uh, ja, inderdaad, ook weer de kleurrijke kafvans die verkocht worden, maar ook wel de modernere uh, spullen, dus voor ieder wat wils. Nou, ik vind het een uh, hele grote fijne aanwinst voor Zandvoort. En ja. is dat nou nu, uh, ben je nou van plan om het jaarlijks te gaan doen, dit evenement?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 A spinning we are Spinning weed.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 Ja, de dieren het van de week. Niet. En het bankstel wat uh, <laughs> het ja. misschien niet overleeft. Nou, ik heb dat gezien hè, met een hond die verlatingsangst heeft, Die ja. is helemaal in paniek en die gaat, uh, die gaat hele rare dingen doen. Nou, en dan <laughs> ja. kom je thuis, jongen. een tank door je woonkamer. En, hè, en ja. weet je wat nou het vervelende is? De verzekering dekt het niet, hè. Nou, kan je, dat kan je echt wel vergeten. Ook was dat helemaal. Uh... Nee, nee, helemaal niks. Want? Jammer, ja, eigen huisdieren, hè? Dus... Ja, dan is het die verzekerd. Hier is Snap en Mary had a little boy. Mary had a little boy, a little that that Mary went, little boy sure go. Mary, a girl at a party. Pretty face, fantasy body. Honest strength, girl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 een stapje opzij Als het beter Als het beter is Ga maar kijken hoe het dan Deze de single's staan nog steeds uh, hoog genoteerd in de diverse hitlijsten Marco uh, Borsato, Armin van Buren... en Davine Michel en... Hoe dansen. Ja, plaats wij gewoon uh, lekker uh, vrolijk van woord. Inmiddels kwart voor vijf. Nou, als trouwe luisteraar van Zandvoort op zaterdag... weet je dat het al tijd is voor het uh, gedicht van de dag? Normaal gesproken met de zwoele stem van uh, Albert Jan. Maar we hebben weer een zwoele stem, maar een andere. Die van uh, Kooy de Een heel mooi gedicht. Een zwoele stem...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 ignore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 En we gaan ook nog even bellen met uh, Marco Kiemsen. En zijn single heet De Zon. Nou, dat hebben we de afgelopen dagen wel gemerkt, oh. De Zon. En Otto Lakenveld gaan we bellen. En Give Me deine Angst, is zijn uh, nieuwe single. Oké, okay, klinkt heel goed weer. Dus dus... Dat, uh, en, en een heleboel uh, lekkere muziek natuurlijk. Nou, gewoon uh, blijf luisteren naar uh, CFM. Wij zijn er volgende week weer met uh, Zandvoort op zaterdag. Dan ben jij er niet meer, hè? Nee, ik moet zog uh, weer werken. Oké, okay, nou, bedankt in ieder geval voor het uh, invallen.